Het CDA wil dat op termijn de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt. Volgens Haagse ingewijden is deze koerswijziging een van de punten uit de toekomstvisie van het strategisch beraad van de partij. Het beraad werd vorig jaar ingesteld om een aanzet te geven voor een nieuwe koers. De CDA-commissie presenteert haar bevindingen volgende week zaterdag op het partijcongres. Het strategisch beraad van het CDA wil ook meer aandacht voor duurzaamheid en pleit voor hervormingen van de arbeidsmarkt. In Leiden is de politie beschoten, vermoedelijk door overvallers. Een paar agenten raakten gewond door glasscherven. Aan het eind van de ochtend kreeg de politie melding van een overval op een winkel. Toen agenten in de buurt kwamen, gingen drie mannen ervandoor, waarbij ze gericht op de politie schoten. Ooggetuigen zagen daarna dat de mannen winkels invluchten. Een van de vermoedelijke overvallers, een man van 21 uit Amsterdam, is aangehouden. Naar de andere twee is de politie van Leiden nog op zoek. De Nationale Ombudsman vindt dat het Rijk de mensen moet compenseren die ziek zijn geworden door de uitbraak van Q-koorts. Minister Schippers zei vorige maand dat ze niets voor de patiënten kan betekenen. Maar Ombudsman Brenningmeijer wil dat er toch iets gebeurt. Daarom gaat hij zoeken naar de beste vorm om de slachtoffers tegemoet te komen. Duizenden mensen zijn ziek geworden door Q-koorts. Een infectieziekte die bij schapen en geiten voorkomt. Het weer bewolkt ten kans op wat motregen. Temperatuur vandaag 8 tot 9 graden. Morgen regen, ook veel wind en ook dan ongeveer 9 graden. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam loopt het vast voor het Kleinpolderplein. 6 kilometer door een ongeluk, de rechterrijstok is dicht. Ook een ongeluk op de A20, hoek van Holland Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk staat nog 5 kilometer. Wil je vanuit Den Haag naar Rotterdam rijden om door voor de A12 te kiezen in de richting van Gouda. En dan keer je bij de afrit Gouda, daar kies je voor de A20 naar Rotterdam.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 Ik ben er klaar voor. Dus, uh, ja, ik ondertussen ook wel, ja. oké okay. Hé, hey, een nieuw geluid Dames en heren, goedemiddag. <laughs> Dit zijn de vinyljaren weer bij ZFM Zandvoort. En uh, Maurice is er niet. Die uh, is aan de drank, geloof ik, zo Ik weet niet, wat was dat? Ja, zo is hij. Hij ging, uh, geloof ik, ergens naar een horeca van bus, ah, uh, zo, ik had begrepen. Uh, oh. van moest werken. Ja, weet ik veel. in ieder geval <laughs> Ergens in de top 10, zo geloof ik, stond hij. Nou, nee, weet ik niet. Maar <laughs> in ieder geval, hij is er niet. En uh, dat betekent geen raar lopen vandaag, want dat is zijn uh, pakje aan uh, meestal. Dus... Uh, die doen we vandaag maar eens een keer niet Maar dan kunnen we gewoon lekker veel muziek draaien En dat scheelt natuurlijk ook weer En uh, omdat we gestopt zijn met de confrontatie eind vorig jaar uh, heb ik, uh, eigenlijk Doe ik vandaag iets wat ik eigenlijk al heel lang wilde doen Ik wilde namelijk eigenlijk, vind ik dan uh, De beste solo albums van de vier afzonderlijke Beatles uh, is meenemen Dus van Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison en natuurlijk die van John Lennon en uh, nou, ik denk, ja, Mo is nou toch niet. Dan uh, kan ik er ook geen commentaar op krijgen. Dus uh, ik... <laughs> nou, je weet me nooit, hè. Misschien dat ik wel commentaar ga geven, <laughs> Patrick toch, dat doe je Nee, het. Pascal is het. Hoe oh, oh, ja. kom je nou weer bij Patrick? Ja, geen idee. Nee, het is de sowieso de... wel even mijn bijname, dus ik krijg er af en toe heusel op die naam. Oké, okay. <laughs> nou Pascal doet de techniek vandaag, dames en heren. En uh, mijn lieve meisje zet de platen op, dus dat wordt allemaal uh, ja, dat wordt een gezellige uitzending. En we gaan maar gelijk beginnen, ook kan ons het schelen. Uh, eerste plaat is van Ringo Starr. En Ringo Starr, ja die uh, is niet zo bekend als een groot zanger, natuurlijk. Nee, helemaal niet zelfs. Maar eh, Ringo kan het echt wel hoor, maak je geen zorgen. Hij heeft eh, uit een prachtige soloplaat gemaakt. Samen met eh, medewerking van, van veel van zijn ex-maatjes, om het zomaar te zeggen. Want eh, het leuke van deze plaat is dat, eh, dat alle Beatles erop meedoen. Ja, er staat een liedje op van Paul McCartney. Er staan diverse songs op van George Harrison. En natuurlijk ook een van John Lennon. Ehm... Um, dat is wel een leuk nummer, want op internet kun je ook bijvoorbeeld de originele door John zelf ingezongen versie nog wel uh, vinden, maar hij is, heeft het geschreven voor Ringo Starr. Uh, uh, dit nummer doe mee. Uh, op drums, dus Ringo Starr natuurlijk. Op bas en uh, piano en harmony vocal uh, John Lennon, dus hij speelt zelf piano op dit nummer. Uh, verder, uh, de gitaren worden gedaan door George Harrison, dus het zijn eigenlijk drie van de vier Beatles die hier aan meedoen. Op bas, uh, Klaus Form, een man die ooit nog eens misschien de beoogde vervanger van Paul McCartney zou zijn. Toen hij, toen hij uit de Beatles stapte is echt nooit van de grond gekomen. Maar Klaus Foreman was wel een hele grote Beatles vriend. En heeft eigenlijk op alle, heel veel producties van zowel John Paul als George en Ringo natuurlijk. Heeft hij Bas gespeeld. En natuurlijk op... Orgel, op organ, Hammond Orgel in dit geval, uh, Billy Preston. Het is een fantastisch leuk nummer, met een hele leuke tekst, want het gaat natuurlijk echt over Ringo. Het nummer heet I'm the Greatest. Hier is Ringo Starr. When I was Was great. Then, when I was a teenager, I knew that I had got something going. Leuk. Ringo Starr, geschreven door John Lennon en Ringo Starr samen, maar het, of nee, het is geschreven door John Lennon. Uh, er circuleren ook versies op bootleg, LP's en never, uh, in niet eerder uitgebrachte uh, anthologies en zo. Um... Circuleren natuurlijk ook wel versies waarin John Lennon hemzelf zingt. De demo, zeg maar, voor Ringo. Maar het nummer heeft hij geschreven voor Ringo Starr. En het komt van de LP Ringo uit 1973. En eh, ondanks dat Ringo Starr geen, eh, geen groot zanger is. maar dat weet iedereen natuurlijk. Eh, is het wel een van zijn aller allerbeste albums. En vooral ook natuurlijk omdat er heel veel. Goede mensen aan meegewerkt hebben Het is echt een, een star spangled banner Zou je kunnen zeggen Heel veel bekende mensen hebben eraan meegedaan Waaronder natuurlijk John Lennon, Paul McCartney En George Harrison Maar verder ook mensen als Jim Keltner, Billy Preston En de volledige band Robbie Robertson en dat soort mensen Ook die doen op één nummer uh, In volledige samenstelling mee Goed van Ringo Starr naar John Lennon is niet zo'n grote stap natuurlijk. Want ik zei het, we hebben vandaag de, vind ik, beste solo-LP's die uh, de heren afzonderlijk gemaakt hebben. En ja, dan kom je bij John Lennon natuurlijk uit, uit, uit, automatisch uit bij Imagine. Ja. Uh, een LP waar uh, toch wel wat om te doen was. Aan, uh, om de eerste plaats ook vanwege de aanval die hij op deze LP op Paul McCartney doet. In het nummer How Do You Sleep. Wat een niet en ieder door iedereen in dank werd afgenomen. Maar de geruchten gaan ook dat uh, die tekst niet eens van John Lennon is. Maar van Yoko Ono. Die een bloedhekel had aan Paul McCartney in die tijd. Um, en andersom ook. Trouwens. Goed, het album Imagine dus. En uh, John Lennon werd na, na zijn Beatle-tijd, of eigenlijk al een beetje aan het eind van zijn Beatle-tijd, natuurlijk activist, vredespassivist, vredesactivist noem je dat dan. En uh, had nogal wat ruzie met, uh, met de Amerikaanse uh, regering. Omdat hij natuurlijk behoorlijk kritisch was. Bijvoorbeeld naar mensen als uh, Richard Nixon toe, die dus bepaald geen vriend van Lennon was. Hij is zelfs een keer Amerikaan nog een keer uitgezet. Maar uiteindelijk... Uh, ja is hij er uh, toch gaan wonen en dat heeft hem ook zijn leven gekost. Had hij in Liverpool gebleven was dat waarschijnlijk nooit gebeurd. Maar in ieder geval, we kennen de tragische uh, lot van John Lennon. Op 8 december 1980 werd hij door een, door een gek uh, neergeschoten... en overleed korte tijd later in het, uh, op weg naar het ziekenhuis. Van de LP Imagine, want daar gaat het natuurlijk over... met dat prachtige titel maar die bewaar ik nog even voor het later... draaien we nu het nummer Crippled Inside. Don't let them. Yeah? John Lennon was dat van de LP Imagine, uitgebracht in 1971. En uh, het nummer Imagine is ooit nog eens door BMI, de Amerikaanse organisatie die auteursrechten inzamelt. met name van radiouitzendingen, nog eens uitgeroepen. tot een van de meest uitgevoerde en meest gedraaide nummers aller tijden. Uh, ook hier uh, eigenlijk weer een behoorlijke overeenkomst Behalve dat uh, het album werd geproduceerd door Phil Spector Nou, daar kun je je mening over hebben uh, Verder deden er toch wel heel veel dezelfde mensen mee Die uh, <laughs> bijvoorbeeld op het vorige album ook meededen uh, Eigenlijk alle drie de Beatles, behalve Paul McCartney natuurlijk uh, John Lennon doet natuurlijk zelf heel veel George Harrison speelt gitaar en Ringo Starr drumt dus dat uh, is leuk en ook hier, uh, volgens mij doet hier ook weer ik kon het zo gauw niet vinden, maar ook uh, Klaus Vormen is hier volgens mij weer aanwezig op Bas uh, John Lennon dus met zijn hele succesvolle album en natuurlijk de titelsong Imagine ligt op ieders lippen maar die komen, die komen later en er staan nog veel meer juweeltjes op deze prachtige plaat Paul McCartney uh, dan solo uh, Paul werd natuurlijk vooral uh, na zijn uiteengaan. Uh, of uit zijn uh, uitstap uit de Beatles. verguist. met name door de popcritici. Wat de man uh, aan LP's uitbracht, werd uh, regelrecht de grond ingeschreven. Want het was allemaal niks. Uh, zijn eerste album, uh, McCartney, wat hij geheel thuis. Uh, met een bandrecorder had opgenomen. Ja, daar staan hele mooie stukken op. Maar ook uh, wat niemendalletjes. En ik kan me. gaat dat weg met je telefoon? Uh, wat wou ik zeggen? Ja. Ja. Maar zij nog niet. Ja. <lacht> um, ja, het het met me nou goed, we gaan gewoon door. En ik wou ook zeggen, de, zijn eerste album, McCartney, werd de grond ingeschreven. Zijn tweede album, Ram, dat werd door de popcritici eigenlijk ook uh, als niets ervaren. Hoewel het een prachtige plaat is. En daarna kwam Wings Wildlife. Nou, dat vond ik zelfs wel zelfs, uh, een beroerde LP. Maar goed. En daarna kwam hij, begon hij toch echt zeg maar, uit het dal omhoog te kruipen. Met prachtige albums als Red Rose Speedway. En zijn toch topalbum, vind ik nog steeds, is Band on the Run. Dat is duidelijk. Band on the Run, en daarvan gaan wij nu het prachtige stuk draaien. Uh, even kijken of de technicus uh, paraat is. Ja, oké. Okay. Nou, van dit album gaan we dus draaien het prachtige nummer Mrs. Vanderbilt. Uh, eigenlijk is het niet helemaal eerlijk. Want uh, Band on the Run is eigenlijk geen solo plaat van hem. Maar eigenlijk een Wings-album. Maar goed, dat mag ook, vind ik. Uh, Wings was de band die Paul McCartney formeerde nadat hij een tijdje solo bezig was geweest. En toch weer zin had om met een uh, met een band op de langs de weg te gaan, on the road te gaan, zoals het zegt. En uh, ja, daar maakte hem onder andere dus deel van uit Danny Lane. Um, er hebben een heleboel mensen ingespeeld Trouwens in uh, Wings Dat uh, zo'n band die regelmatig van bezetting wisselde uh, Eigenlijk de enige vaste waren was Paul Linda McCartney En Danny Lane Nou, Band on the Run is dus opgenomen Op het moment dat er net een bezetting van Wings weer was opgestapt En dat ze dus met z'n drieën over waren Ze gingen naar Nigeria toe Naar Lagos Daar hebben ze deze LP grotendeels opgenomen Bij IMI in uh, Nigeria uh, Daar zit nog een verhaal aan vast dat uh, is dat Paul McCartney in, uh, in Nigeria op straat werd aangevallen. Uh, overvallen en men trachtte hem te beroven. Uh, de banden zijn geloof ik ook nog een keer zoek geweest. Die zijn wel teruggekomen natuurlijk. En... Uh, ja, dat is allemaal gebeurd daar in Nigeria, dus in Lagos. Het album eh, wordt toch over het algemeen wel gezien als wat Wings betreft het allerbeste album. En er staan ook een paar prachtige nummers op. Waaronder dit Mrs. Vanderbilt's, maar dat is niet het allermooiste nummer. Er staan nog meer mooie dingen op. Maar we komen er nog vanzelf op. En dan moet je natuurlijk door naar de laatste Beatle, uh, George Harrison. Ehm... Um, de man overleed in 2001 aan kanker en hij heeft toch wel heel wat dingen gedaan in zijn leven. Onder andere, dus een van zijn grootste dingen was natuurlijk het organiseren van het concert voor Bangladesh. Een concert waar hij geld probeerde op te halen voor het op dat moment zeer noodlijdende Oost-Pakistan. Net onafhankelijk geworden en dat heette dus Bangladesh op dat moment. Um, daar heeft hij een heel groot concert voor georganiseerd. En daar deden heel veel beroemde mensen mee. Zoals onder andere weer Eric Clapton, Ringo Starr, de band, uh, Bob Dylan, uh, noem ze maar op, uh, Billy Preston. Uh, nou ja, in ieder geval een bunch of people, zo gezegd. Maar dat album doen we natuurlijk niet. We gaan het hebben over Georges. Uh, eerste echte solo album Hij had al wel eens iets gedaan Wonderwall Music heette dat Dat was nog in de Beatles, Beatles tijd uh, Dat was een soort uh, filmmuziek Maar uh, nadat de Beatles dus uit elkaar waren En de heren dus op de solo -tour gingen Kwam George met het verbluffende album All Things Must Pass En het enige jammere aan het album Is eigenlijk dat het geproduceerd door Phil Spector is En dat hij zijn stempel daar wel erg oplegt door uh, die enorme echo's en wall of sound en dat soort dingen. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Maar qua composities staat het vol met juweeltjes. De grootste hit ervan werd natuurlijk My Sweet Lord. Een nummer van wat u ook later nog wel gaat horen in dit programma. Waarbij uh, George Harrison beticht werd van plagiaat. En als je eerlijk bent is het ook een klein beetje zo. Want uh, het leek uh, verdacht veel op het nummer dat heet He's So Fine. En dan uh, wil de wilde naam van het bandje hem even niet te binnenschieten. Maar uh, daar werd hij dus van beticht dat het daarvan uh, gepikt was. Uh, nou, ik geloof dat het toen zo afgelopen is dat John Lennon. Uh, of George Harrison. De rechter van dat nummer maar gekocht heeft. En <laughs> dan was je van al het gezeur af. Goed, oké. Okay. Um, we gaan van deze plaat draaien. Een nummer wat ik buitengewoon indrukwekkend vind. En waarvan ook een aantal fantastische live-uitvoeringen. Uh, bekend zijn, onder andere uit Bangladesh maar ook werd het gespeeld tijdens het concert voor George in 2002 dat georganiseerd werd een jaar na zijn overlijden in de Royal Albert Hall en waar ook weer heel veel artiesten aan mede. het werd georganiseerd overigens door Eric Clapton dat concert en toen werd het ook gespeeld en nou, dat, dit is zo'n fantastisch nummer hier is George Harrison en het nummer heet Wa Wa. George Harrison met het uh, fantastische nummer Wa uh, Wa um, En ook hier een uh, verschrikkelijke goede uh, verzameling van muzikanten. En eigenlijk uh, merk je bij al die 4 LP's behalve die Band on the Run dan natuurlijk. Merk je gewoon dat uh, heel veel uh, dezelfde mensen toch wel uh, hier aan meewerkten. Ook hier uh, was Klaus Forman weer bij. Ringo Starr en Jim Keltner waren de drummers. Eric Clapton... Um, en uh, George Harrison deden de gitaren. Keyboards werden onder andere gedaan door Gary Brooker en uh, door um, Billy Preston, natuurlijk. Um, dus uh, eigenlijk dezelfde club mensen die ook uh, wel een beetje meegewerkt heeft aan het album van Ringo en ook een beetje aan het album van John. Uh, Paul McCartney was, stond daar eigenlijk als enige helemaal buiten en die werkte natuurlijk op zichzelf en wilde ook samenwerken met zijn ex-Beatle -maatjes, ex maatjes, zal ik het zomaar zeggen. Later is dat natuurlijk allemaal weer een beetje goed gekomen Helaas niet tijdens het leven van John Maar wel uh, daarna nog um, We gaan verder met Ringo Starr En van uh, die plaat draaien we Een nummer dat geschreven werd door George Harrison Samen met Ringo Fantastisch leuk liedje trouwens uh, Ook een grote hit geweest voor uh, Ringo uh, Tijdens het uh, Concert voor George deed hij het ook live dat deed hij toen ook zeer bijzonder, zeer goed. En we gaan het nu draaien: van de LP uit 1973, het album Ringo. Nummer heet Photograph. Hier is Ringo Star. star van het album Ringo uit 1973. En uh, waar dus uh, alle Beatles uh, op meegedaan hebben, mag je wel zeggen. Paul McCartney schreef een speciaal liedje voor John Lennon ook. Uh, Ringo zelf en George Harrison deed ook een aantal uh, dingen. Dus schreef ook een aantal liedjes. Waaronder dit samen met Ringo het prachtige liedje Photograph. Um, en ja, ik zei het al, ik vind het uh, nog steeds het beste album van Ringo. En we gaan er ook nog meer van draaien, natuurlijk, tot vier uur aan toe. Want we zijn vandaag een beetje in de solo albums van uh, die de Beatles uitbrachten nadat de zaak uit elkaar gegaan is. Um, Lennon kwam met Imagine Hij had eerst het album um, Plastic Ono Band Met onder andere Mother erop En dat was eigenlijk een beetje allemaal een beetje Negatief uh, Je kon echt merken dat het een angry young man was Dat hij echt boos was over bepaalde dingen uh, Veel nummers uh, hebben ook een beetje Negatieve inslag Imagine uh, ging een beetje meer de andere kant op, hoewel hij nog steeds erg kritisch was. En het uh, vermakelijke, nou ja vermakelijk, noem het maar vermakelijk, uh, was wel dat uh, er duidelijk een hele dikke strijd aan de gang was tussen Lennon en McCartney. McCartney die had het album Ram uitgebracht en uh, op de hoest daarvan staat hij dus dat hij een, een soort bok bij de horens pakt. En omdat Paul McCartney toen natuurlijk op een, op een boerderij woonde en, zo, en nogal dieren, een dierenactivist was, vegetariër ook vooral. En uh, Lennon die, uh, die, uh, die kwam daar eigenlijk mee in een, uh, op een, met een reactie met het album Imagine. Want daar zat toen een tijd een fotootje bij waarin Lennon een varken bij de oren pakte. En dat was een duidelijke sneer naar Paul McCartney toe. Uh, op het album Imagine staat natuurlijk ook een duidelijke aanklacht tegen Paul McCartney. Uh, Nummer How Do You Sleep, dat gaan we misschien nog wel draaien. Ik weet niet of we eraan toe komen. Um, en uh, daarvan is de tekst natuurlijk een en al aanval op Paul McCartney. Dat zat Lennon allemaal niet zo lekker. Maar het gerucht gaat ook, en ik weet niet in hoeverre dat waar is, dat de tekst helemaal niet van Lennon is. Maar van Yoko Ono, die inderdaad echt een bloedhekel aan Paul McCartney had. Um, maar dat gaan wij niet draaien we nog, want ik heb een veel mooier nummer van deze prachtige plaat, Imagine. En dat is het nummer Jealous Guy. Het wordt toege vaak toegeschreven aan Roxy Music. Nou, niets is minder waar, die hebben het gecoverd. Er wordt heel veel gezegd dat het van Brian Ferry is. Nee, het is absoluut niet van Brian Ferry. Um, het is echt van John Lennon. En het nummer bestond al uh, ten tijde van de opnames van de White Album van de Beatles. Toen bestond het al, eh, zijn, het was zelfs bestemd voor die LP, alleen heette heet het toen anders, er zat er een andere tekst op, toen heette het Child of Nature. En dat was wel dezelfde melodie, alleen met een andere tekst. Eh, het White Album haalde het niet, en eh, het haalde zelfs geen enkele Beatle LP, eh, dus um, zette Lennon het op, zelf op zijn solo plaat Imagine, alleen met een andere tekst. Het heet nu Jealous Guy, nogmaals, hier is... Uh John Lennon, Jealous Guy. Oorspronkelijk dus geschreven als Child of Nature en bedoeld voor de White Album van de Beatles. Maar um, dat werd het niet. Uh, en het keerde dus terug in 1971 op zijn LP Imagine als Jealous Guy. En er is natuurlijk een cover van gemaakt. En laten we vooral stellen dat het een cover was door Brian Ferry. Uh, die ik overigens niet mooi vind. Maar dat is mijn mening. Uh, het album uh, heeft maar liefst 34 weken in de album top 100 gestaan. Waarvan drie weken op nummer 1. Het is er één week uit geweest. En toen kwam het ook weer keihard terug. Uh, in dat jaar. En uh, de hoogste notering zei ik dus al. Het is drie weken nummer 1 geweest. En verder heeft het wekenlang in de top 10 gestaan. Van de album uh, top 100. In 1971. John Lennon, imagine. We gaan door naar zijn grote rivaal toen de tijd. Paul McCartney. En Paul McCartney en uh, Wings. Eigenlijk officieel moet je dat wel zeggen. Paul McCartney, Wings. Samen met uh, zijn vrouw Linda. En uh, Danny Lane. De rest, uh, alle instrumenten worden eigenlijk door Paul en Danny gespeeld. Uh, Linda doet hier en daar wat met een tamboerijntje. En af en toe wat met een synthesizer. Uh, maar in ieder geval moet je eigenlijk zeggen dat het grootste deel van alle instrumenten gespeeld werd door. Paul McCartney zelf En het leuke daarvan is dat Keith Moon De toenmalige drummer van The Who uh, Paul McCartney toen uh, ontzettend Complimenteerde vanwege zijn Drumwerk op deze plaat En Paul kan inderdaad best uh, Goed drummen en hij heeft het wel Meer gedaan allemaal, alle instrumenten Zelf gespeeld, nou hier dus eigenlijk ook Samen met Je uh, Danny Lane die wat gitaren Voor zijn rekening neemt, nam en Natuurlijk de zang, we gaan een prachtig Stuk draaien wat ik zelf ook nog lekker vind Om altijd live te spelen dit nummer. Van um, de LP band onder de dus Paul McCartney en Wings en Jet. Ja. Yeah. En uh, Wings moeten we het officieel maar uh, noemen. Ondanks dat het eigenlijk uh, alleen zijn vrouw was: uh, Linda. En uh, natuurlijk Danny Lane, die de gitaren, onder andere wat gitaren, deed op dit album. Opna opgenomen in uh, Nigeria, uh, in Lagos, in de EMI-studio's, al daar. En uh, later natuurlijk afgemixt in, uh, in Londen. Paul McCartney en Wings dus Spent on the Run. En dan gaan we weer het stapje maken naar All Things Must Pass van George Harrison. Dat geweldige uh, drie album. Want het waren drie LP's maar liefst in een uh, prachtige doos. Uh, de twee LP's uh, waren gevolgd met composities van George En het laatste album Apple Jam heette dat de, Dat is eigenlijk een soort ja, jam in de studio Die tijdens een uh, jam sessie, zou ik maar zeggen Die dus tijdens de opnames gemaakt En die ze dus ook uh, opgenomen hebben Gewoon een beetje jammen in de studio Van uh, het album All Things Must Pass Draaien we een prachtig nummer Dat ook een grote hit voor George is geweest Ehm uh, Heeted Oh ja, he oh, yeah. what is life? Heet het. Ik denk we zitten, hoe heet het nou? Maar het heet What is Life? Hier is wederom George Harrison. En dat was George Harrison met het prachtige nummer. Um, um, hoe heet het? Oh ja, What's Life. Van het. Uh, wat is Life? Van het prachtige album um, All Things Must Pass. En dan kunnen we onze tune niet filmen vinden van het uur. <laughs> het is ergens dat ik. Als het nou anders genoemd was, dan is het wat makkelijker te vinden. Ja. Nee, ik weet het ook niet hoe hij heet. Maar goed. Ik weet niet hoe hij hem genoemd heeft. Het heet nee. de, maar goed, maakt niet uit. We draaien er nog een van Ringo Starr. Een uh, nummer dat niet van hemzelf was, maar wat door de heren Sherman geschreven is. En dat heet Your 16. En daarmee gaan we eruit dit uur. Hier is Ringo. Oh.